De hondenschool, een spel van Maggie Ross, vertaald door Ria Lee Lohuizen, regie Ad Leupler. Om de spanningen van een onverdraagzame veeleisende maatschappij doeltreffend en moeiteloos te kunnen overleven ...moet de burger de regels en de gevolgen van de ongehoorzaamheid eraan leren. Van nature is hij onderdanig. Dat verschaft hem een denkbeeldig vernisje bescherming... ...en ontheft hem van de last van de vrijheid. Radicaal gezag heeft een vorm die niet zoveel verschilt... ...van het gezag dat wordt uitgeoefend bij het trainen en temmen van dieren. En wel hierin dat voor hij zich mag bewegen... ...de burger, hond, de regels van het bewegen moet kennen. ...dat het goed uitvoeren van de beweging zal worden beloond, dat gehoorzaamheid vrede in stand houdt. Om zijn identiteit te bewaren is het gezag totaal afhankelijk van de gehoorzaamheid van alle burgers te allen tijden. Ongeacht politieke overtuiging, spirituele neigingen, huidskleur of ras. Wetten zijn er gemaakt om door iedereen die zich er binnen beweegt te worden hooggehouden. Zonder die wetten ontstaat er chaos. En mogelijk de opkomst van een nieuwe maatschappelijke beweging. Een hervormende beweging die wellicht gevaarlijk is voor een ruime meerderheid. De mens is net zoals de hond die ondergeschikt aan zijn meester niet optimaal kan werken zonder een samenstel van wet en gebod. Honden zijn lief, honden zijn bra. Honden zijn mooi wanneer ze getraind zijn. Waarom? Daarom. Omdat ze honden zijn. Ze vragen niet waarom. Ze begrijpen niet ieder woord dat tegen ze gezegd wordt, omdat ze niet vragen waarom. Daarom doen ze wat je ze zegt. Ze kunnen leren om te doen wat ze gezegd wordt, door middel van het associëren van begrippen. Omdat ze niet begrijpen. Vandaag heb ik weer de gelegenheid mezelf te zijn, individueel, uniek, buiten dit moment nergens over na te denken, totdat ik wat sterker word herdershond. Herdershonden. Spaniels. Keeslons. Slotshonden. Windhonden. Straathonden. De gemiddelde hond moet een leider hebben. Hij heeft een leider nodig. Zodat hij alles kan aanleren door middel van bestraffing en beloning. Als hij iets goed doet, is hij braaf. Als hij iets verkeerd doet, is hij stout. Als hij weet wat goed voor hem is, dan wil hij graag braaf zijn. Beloning. Bestraffing en beloning. Beloning. Beloning. Bestrafing, loning. Het trainen van honden is een genoegen. Of niet. Oh. Het hangt er alleen vanaf of we willen dat hij iets doet of dat hij iets niet doet. De basis van alle gehoorzaamheidstraining is het trainen met achter. Zorg ervoor dat het dier achter blijft, dan kun je alles met hem doen. Voor dit doel gebruiken wij de worgketting. De worgketting. De prachtige halsband met zilveren schakels door de jaren heen geperfectioneerd tot een kunstwerk. Maar hij heeft een keus, halsband A of halsband B. De worgketting. Natuurlijk is er geen werkelijk verschil tussen die twee, maar hij weet dat niet. Ze zien hetzelfde uit, allebei ontworpen voor gehoorzaamheid. Halsband A? Halsband A? Halsband B? B. Daarmee heb je de rechterhand vrij. Met de rechterhand kun je een wapen vasthouden. Sommige mensen noemen Achter het training is de beste manier om hem te leren opletten. Opletten. Bij de moderne training is het gebruikelijk om de hond aan de linkerzijde te laten lopen. Boxers. Spaniels. Smauzen. Loop weg. Met uw elleboog gekromd in een rechte hoek en de riem in de rechterhand. Laat de lus van zijn riem halverwege zijn nek en de grond hangen. Loop vastberaden weg. Als hij er vandoor gaat, laat hem gaan. Op het moment dat hij het eind van zijn riem heeft bereikt, maak een scherpe draai naar rechts. Maak een scherpe draai naar rechts en ruk hem mee. Met de A rechterhand. Draaien. Achter. Draaien. Achter. Achter. Draaien. Rechts. En rechts. En rechts. Blijf naar rechts draaien. Vanuit welke hoek dan ook. Iedere keer als zijn gedachten afdwalen, trekt u hem terug. Verras hem. En rechts. En rechts. En rechts. De rechter is de corrigerende hand. De linker de belonende. Maak hem duidelijk waarom hij wordt beloond. Voor goed gedrag. Oh, schitterend. Prachtig. Fantastisch. Maar als u een halstaring-exemplaar tegenkomt, kunt u niets anders doen dan... Hem kapot te maken. Het kan zijn dat zijn gedachten gauw afdwalen dat hij niet wil opletten. Maak hem kapot. Draai iedere keer als hij niet oplet, een andere kant op. En maak hem kapot. Maak hem kapot. Hij vindt dit misschien niet leuk, maar het werkt. Je moet het element verrassing gebruiken. Vandaag voor het eerst begin ik te zien hoe het in elkaar zit. Hij heeft aanmoediging nodig. Hou hem stevig vast met de rechterhand. En aaien met de linker. Klop op uw dij. A is wang. Dichterbij. Rijs ja, ja, kom dichterbij. Nee. Pas op voor het aanbieden van voedsel. De geest moet worden getraind. Niet de maag. Een leger marcheert op zijn maag. Voedsel komt later. Af. Af. Af. Af. Af. Af. Af. Af. Af. Af. Af. Af. Uh, Dicht ah. ah. ah. <hast> ah. <hast> We vinden het leuk! We vinden het leuk! Ik vind het leuk! Ik vind het leuk! Ik vind het leuk! Wij vinden het leuk! Kees hond! Pekkel! Pekinees! hond! Retriever! Hier! Hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier. De wereld zou een paradijs kunnen zijn, kijkend naar de orde van de dingen. Het is geschiedenis. Gestalte en vorm en een gepast doel. De mooie onbekende wereld. De gelijkmatige kringloop der seizoenen. De ploeg, de zeis, de zaag. Het Elke keer dat je stilstaat, staat de hond ook stil. Hij staat stil en moet tot zitten worden gedwongen. Het is makkelijker als hij zit. Dan is hij beter onder controle. U weet precies waar hij is en waar u zelf bent. Het toont beter. Kom, wees is eens een braaf meisje en laat je dit eens aantrekken. Goed. Het dier loopt nu aan de losse riem. Hij komt dichterbij in antwoord op uw linkerhand die de belonende hand is. Blijf onverwachts staan. Zit, zit. Zit, zit, zit zeg ik. Zit. Zwaai uw lichaam om naar links. Beweeg uw rechterhand boven de kop van de hond. Hij zal naar de hand opkijken. Ik kijk omhoog en zie de lucht van vandaag. Die is grijs. Er zijn wat flard dan blauw. Ik kijk omlaag en zie mijn hand waarmee ik mijn gezicht aanraak. Hij zal opkijken wanneer u stilstaat en gaan zitten. Maar het moet één handeling zijn. Zit! Van lopen... Zit! Tot een bevel met uw hand al boven zijn kop. Zit! En als hij niet gaat zitten? Dwing hem tot zitten. Trek hard aan de achterkant van zijn halsband met uw rechterhand... Duw met uw linker op zijn achterwerk. Trekken en duwen. Zit! Soms is het een heel gevecht. Wacht even totdat hij een seconde ontspannen is. Prijs hem dan. Als hij probeert weer overeind te komen, duw hem omlaag. Prijs hem. Bestraffing en beloning. De volgende keer zal hij makkelijker gaan zitten. Duwen! Hij zal op uw strenger ton reageren. Als hij het hoort, zal hij ineenkrimpen. Als hij het hoort, dan zal hij ineenkrimpen. <laughs> Geef hem geen kans om iets terug te doen. Vlug, sla het op! Trap het eruit! Sla erop! Sla erop! Sla erop. En als hij jong en sterk is? Pak hem en schud hem door elkaar. Duw hem omlaag. Hard op zijn schouders. Als zachtzinnige correctie niet helpt, gebruik dan een sterker middel. Kijk hem strak aan. Waarom hebben wij er een hekel aan om bekeken te worden? Schud zo hard als u kunt. Kijk hem diep in de ogen. En schud zodat ze beginnen te rollen als knikkers. Een liggende hond kan geen kattenkwaad uithalen. Een hond die op bevel gaat liggen is de moeite waard om te hebben. Duw hem omlaag. Zet uw voet op zijn riem dicht bij de halsband. Druk op zijn nek. Ga rechtop staan. Als hij probeert op te staan, maak dan de riem nog strakker. Hij hoeft alleen maar een beetje te kunnen ademen. Wanneer hij de strijd opgeeft, prijs hem dan zachtjes. Laat hem even opstaan. Ja. Zit. Braaf. Hij zal spoedig leren dat het alleen maar prettig is als hij rustig naast uw voeten ligt. Maar kun je hem vertrouwen? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Je moet er absoluut zeker van zijn dat de hond blijft waar hij is. Voordat je het kunt riskeren bij hem weg te lopen... Er is nu een afstand tussen ons, maar we vormen een eenheid. Gelukkig rennen ze bijna altijd recht vooruit. Ze zijn gemakkelijk tot stilstand te brengen. Blijf kalm. Verwijder de riem. Verstop die in uw rechterhand. Begin te lopen. Maar... Als hij vooruit gaat rennen, niet aarzelen, sla hem met de riem. Wees voorbereid, het kan een sluw beest zijn. Sla hem vlug. Meteen zodra hij de slag voelt, zal hij naar u terugrennen voor bescherming. Dan moet u hem prijzen. En denk erom, als u hem slaat, achter roepen. Zijn beperkte verstand zal de pijn met uw zachte stem associëren. En dan zal hij dichterbij komen. Eindelijk ligt hij. Rustig en volgzaam. Doe net alsof de ring nog in uw hand is. Stap over hem heen. Loop om hem heen. Loop nu weg. Hij blijft liggen. Prijs hem dus. Beweeg zelf rustig. Ga naar hem terug als hij blijft liggen. En prijs hem. Braaf. Heel braaf. Na verloop van tijd zal hij reageren op een enkel handgebaar. Hij is een braaf, gehoorzaam, goed getraind beestje aan het worden. Wachten. Wachten. Wachten. Wachten. Wachten. Ingedeeld in divisies. Gezelschappen. Rangen. Afdelingen. Troepen. Groepen. Kudden. Partijen. Stammen. Bendes. We zijn samen begonnen, onze voeten in harmonie. We lopen prachtig in de pas. Samen zullen we één architectonisch geheel vormen. En houden we onze erfdelen in stand. Deze steden zijn door iemand anders gemaakt. We stonden stil bij de stoplichten, wachten op rood. Dat was het zijn dat de weg vrij was. We staken over. Als ik genoeg heb van het lopen, hou ik ermee op. Als de zon in mijn ogen schijnt, draai ik me om. Of ik laat het zo. Het gebeurt voortdurend. We stonden stil bij het zebrapad, keken naar beide kanten, staken over. Loopt niet op het gras! Laat uw hond niet op het gras lopen! In de richting van het gras lazen het bordje. We konden de graszee niet oversteken, we liepen over het pad. Laat uw hond het voetpad niet bevuilen. Niet spugen, niet doen! Niet toegestaan, niet! Rennen, niet toegestaan, verboden! Rechts houden, links, onmogelijk voor u. Niet doen, nee! Iemand anders heeft onze weg gevonden. En heeft het duidelijk aangegeven met een pen. Wachtkamers zijn ontworpen om in Er is wachten. veel onderzoek gedaan naar tijd en beweging. Heerlijk weer. Voor de tijd van het jaar onze geschiedenis in aanmerking genomen. Het wie heb het voorspelde regen? Het gaat regenen. Als we geloven, worden we niet nat. <lacht> Ik vind het fijn om hier bij jou te zijn. Natuurlijk. De lucht is grijs, het vlaarde blauw. Daar hangt een wolk waar Margot Jaloers op zou zijn geweest. Een vogel vliegt voorbij en is verdwenen. Schat, ons leven samen. Schat, het verleden verstrekt informatie aan de toekomst. Ik zal nooit ergens heen gaan zonder jou. Nooit. Echt waar? Laat uw foto's toestellen en paraplu's achter bij de receptie. Voor toekomstig gebruik. De helderheid van dit moment is alles wat ik ja, nodig heb. Je haar lijkt precies op geplette ijzerdraadjes. Je gezicht is als. een driehoek binnen een driehoek. Hier ziet u de mooiste voorbeelden van Renaissance-kunst. Om u in te lichten, het gezicht. Het is gerestaureerd, de behoudende van een levend mens. Het is gevernist om de verf goed te houden. Hier zijn een zilveren stoel en een tafel met gouden borduursel. Deze muur met zonlicht erop is net als het tikken van een klok. De stof is fluweel. Deze muur waarover de schaduw van een wolk passeert... is net als de aarde die rechtop is gezet. Wij maken schaduwen terwijl we ons stukje aarde bevandelen. Ze werden in 1715 gemaakt voor koning Frederik IV... Aan de muur hangt een gobelin, een uit een serie die de gebeurtenissen van de Deens-Zweedse oorlog van 1675 tot 1679 uitbeelde. Het werd een paar jaar later in Kopenhagen geweven voor een banketzaal in Rosenborg. Het is uitgekristalliseerde geschiedenis. Wij zijn net als Pellias en Melisande. Romeo en Julia. Abelaren en Louise. Ik ben verloofd geweest. Werkelijk? Maar toen ik me op de thee had uitgenodigd, kwam hij zonder stropdast. De kapel is gebouwd door koning Christiaan IV. Geweven in Kopenhagen. Wonderful, Kopenhagen. Voltooid in 1616. De oorspronkelijke rijke decoratie is bewaard gebleven. Rijke decoratie. Het altaar en de preekstoel zijn van zilver en ebbenhout. Ze zijn gemaakt door Jacob Morris, een goudsmeed uit Hamburg en zijn zoon. Erboven bevindt zich het zeldzame orgel gebouwd door Esaias Compendius uit Brunswijk in 1610. Het heeft duizend één houten pijpen en ivoren en zilveren decoraties. Waar is de organist? De muren zijn gebouwd in 1605. Gemaakt, net als het verleden. De vloer als is kristallen. van later. Als kristallen. Als honingraken. De deur bevat honderd steden. Als klokken. Met de hand als zondag. Als de boekdrukken. De binnenplaats als dicte, is een exacte van die inversie. Als wet. Als... De poort is van ijzer, gesmeed en gegoten in de fabriek de Gent. Schijnt de zon historisch? Heeft Eppenvloed iets te danken aan de beweging van de schepen? Bewonder het uitzicht. Let goed op het effect van de wolken. Ik kijk omlaag. En zie mijn hand? Ik ben hier. Leid me maar, ik volg je. Wat staat er? Staat er? Her? Het enige verschil tussen het woord verloofde en het woord echtgenote is dat het eerste in afwachting is, het tweede is terugziend. Minnares? Zeker, vast. Vriend. Het is belangrijk dat u de bus niet mist, de trein, de auto, het vliegtuig, de fiets. ...staan in de rij en wachten. Ik zal volgen, net als mijn moeder, net als haar moeder... ...net als de moeder van mijn moeders moeder. We zullen één worden. Het van de seconden. Het voortbewegen van de minuten. Het voorbijgaan van de uren. Van de dagen. Van de weken. Van onze tijd. Onze tijd. De trein, die nu op perron 3 staat, is de trein van half 12 naar South End. Stopt Romford, Dilford, Bell, Ricci en Wickford. Passagiers voor Upminster dienen in Sheffield over te stappen. Via uitgang 1 gaat u naar perron 3, 4, 5, 6, acht, tien, 10, 12, 13, Wanneer? Hoe? Wat? Hoe? Wat? Wat? wat? waar, welke? Zeg, wat, wat? hoe, 21, wanneer, welk? 24, 25, ons 24, en maak dat onze harten uw wetten volgen, wij bidden u. Schnautsers, poedels, chihuahua's, schipperkers, Honden zijn braaf. Honden zijn... Honden zijn uiterlijk. Honden gedragen zich goed. Het is allemaal een kwestie van evenwicht. U hebt dan af en toe vrijgegeven. Het is hem toegestaan om zich een poosje te ontspannen. U kunt later minder genegenheid tonen en toch nog zijn gehoorzaamheid behouden. Liggen! Af! Vooruit! Stop! Draaien! En draai, en draaien. Meer, ja, Meer, meer. Meer, hier. Meer. Meer. meer, meer. Meer, meer. Af. Nu weet hij waar hij aan toe is. Hij associeert prettige of onprettige dingen met de tijd waarop ze gebeuren. Het is allemaal een kwestie van continuïteit. De hoofdzaak is discipline. Als hij de neiging heeft om te blaffen... Sla hem! Mm -hmm. Geef hem een harde tik op zijn neus. Maar prijs hem altijd. Totdat hij zonder dat kan gehoorzamen. Welke proef bepaalt wie de baas is? Als hij rustig ligt te slapen, geef hem dan een duwtje met uw voet. Als hij zijn tanden laat zien en snauwt, Sla hem! Wat zijn onze mogelijkheden? Het is alleen maar een kwestie van principe. We moeten ermee ophouden en even nadenken. En prijs hem. Hij zal leren dat het in dit leven alleen prettig is als hij braaf is. Prijs de borgketting. Het controletaal. De lengte van de riem. De bedwingende rechterhand. De lengte van de onzichtbare riem. Hoe heftig des te meer effect heeft de les. Tot hij de lengte van de onzichtbare riem kent. Zorg dat hij ten alle tijden luistert. Tot hij uw hand in de gaten houdt voor het zijn. De dienstdoende politieagent. Hij kan getraind worden om u te bewaken. Waak over u. Vreemdelingen aan te vallen. Op de veld. Uw eigendom te verdedigen. Ons eigendom? Datgene wat van ons is. Waar wij van houden. Hij zal van u houden. Van u te houden. Van u te houden. Het begint vandaag een beetje vorm voor me te krijgen... De volmaakte symmetrie. Het wiskundige schema waardoor wij alles kunnen handhaven precies zoals het is. Een zuivere A volgt uit B. Houdt het in stand. De wet. Orde. Geschiedenis. Voor ons. Ons. Ons. Niemand soms. anders. Alleen ons. Door training. Selectie. Continuïteit. Samenhang. Samenhorigheid. De vorm. De vorm. De prachtige, niet veranderende vorm. Wij leven in de dode dagen. Van de vallende sneeuw. Van de gevangenen die zijn brief huile eest. Van de sneeuw die ijs wordt. Van de gedelegeerden die uit roemers drinken. Van het draaien van de afstemknop. Van de vallende sneeuw op het ijs op de sneeuw. Van het dwalen door musea. Van de stelling op pagina drie. Van het tikken van de elegante stopwatch. Van het getwist tussen rechters en advocaten, van het rijden in auto's en vliegtuigen, van de ingeblikte steden, de ingeflesste steden, de ingekratte steden, de bevroren steden, de uitdrukkelijke schoonheid van woorden, de vallende sneeuw op de bevroren geest. De Hondenschool was een spel van Maggie Ross dat werd vertaald door Ria Lee Lohuizen. U hoorde de stemmen van Willy Bril, Kees Broos, Hans Karstenberg, Paul van der Lek, Gerry Mantel, Joca Rijtsma Hans Vierman en Jan Wechter. Technische realisatie: Bram Hengeveld en Beer Gertenbach. De regie had Ad Leupler.